Brammetje Braam De zon kwam op boven Wiebelwoud. Dat is de naam van het bos waar Brammetje Braam met zijn grootmoeder woonde. En ze woonden niet in een huisje, maar in een oude holle eikenboom. De grootmoeder van Brammetje Braam heette Grootje Grutjes. Brammetje Bram lag nog lekker te slapen. Maar in het bos was iedereen al op. De dassen deden ochtendgymnastiek, de eekhoorntjes waren op zoek naar noten voor het ontbijt. De vogels zongen het hoogste lied en de bijen zoemden ijverig rond de bloemen. Brammetje Bram werd wakker van de schelle stem van zijn grootmoeder. "Brammetje Bram, wakker worden! Je moet paddenstoelen voor me gaan zoeken in het bos," riep ze. "Opstaan!" Maar het is nog zo vroeg, zei Brammetje Braam slaperig. Grootje Rutjes kwam zijn slaapkamer binnen. Schiet op, luie vlegel. Ik heb de paddenstoelen nodig voor het eten van vandaag. Brammetje Braam schopte zijn deken weg en klom zijn bed uit. Hij kleedde zich aan en pakte zijn hoed. Wat is hier aan de hand? vroeg Theodora Toverspin die in de hoed van Brammetje Braam woonde. Goedemorgen Theodora, zei Brammetje Braam. Tegen wie praat je Brammetje? vroeg Grootje Grutjes. Oh, ik hoor het al, je praat weer tegen die griezelige spin. Spinnen zijn geen huisdieren, Brammetje Braam. Grootje Grutjes bof, dat ik niet meer zo goed kan toveren, dacht Theodora. Anders zou ik haar in een vlieg veranderen en in mijn web vangen. Brammetje Braam ging op weg. Hij liep urenlang door het wiebelwoud, maar hij kon geen paddenstoelen vinden. Grootje Gutjes zal heel boos zijn als ik zonder paddenstoelen thuis kom, zei hij tegen Theodora. Theodora ging op de rand van zijn hoek zitten. Je kunt niet zonder paddenstoelen thuis komen, Brammetje Braan, zei ze. Ik zal je helpen zoeken. Brammetje Braan liep verder. Plotseling hoorde ze iemand huilen. Die moet wel veel verdriet hebben, zei Theodora. Het komt uit die richting, zei Brammetje Braam. We zullen gaan kijken of we kunnen helpen. Ik weet een kortere weg door het dal. Nee, schreeuwde Theodora toverspin. Lees eerst wat er op dat bord staat, Brammetje Braam. Brammetje Braam las hardop voor. Pas op voor de. Dat kan ik niet lezen. Uh, bomen, geloof ik. Dan moeten we de weg over de Brekenbeenbrug nemen. Terwijl Brammetje Bram naar de Brekenbeenbrug rende... klonk het huilen steeds harder. <tie> Halverwege de brug moest hij stoppen om adem te halen. Hij hoorde het huilen niet meer. Misschien heeft iemand die arme drommen laten schrikken, zei Theodora. Dat hoop ik niet, zei Brammetje Bram. Hallo, is daar iemand? Er kwam geen antwoord. Er is niemand, zei Brammetje Braam. Dat klopt, zei een stem. Hier is niemand. Laat me alsjeblieft met rust. Brammetje Braam liet zich toch van de brug leiden. Onder de brug zat een raar mannetje op een boomstam. Hij zag er heel verdrietig uit. Hallo, ik ben Brammetje Braam, zei Brammetje Braam. Dat is een leuke naam, zei het mannetje. Ik heet Driekes Droef. Dat is uh, ook een leuke naam, zei Brammetje Braam. Je moet me niet voor de gek houden, zei het mannetje. Driekes gaat nog wel, maar Droef is helemaal niet leuk. Iedereen noemt me zo, omdat ik altijd verdrietig ben. Het spijt me, zei Brammetje Braam. Maar waarom heb je dan zoveel verdriet? Dat weet ik niet, zei Driekes Droef. Ik ben al verdrietig, zolang ik me kan herinneren. Ik weet niet wat het is om gelukkig te zijn. Maar het is heel gemakkelijk om gelukkig te zijn, riep Brammetje Braam. Ik wil je helpen. En Theodora zal ook haar best doen, nietwaar Theodora? Natuurlijk, zei Theodora. Ik zal mijn boek met toverspreuken erbij nemen. Theodora is namelijk een toverspin, zei Brammetje Braam. Ze kan je vast en zeker helpen en je gelukkig maken, Driekesdroef. Theodora kwam weer naar buiten door het deurtje in de hoed van Brammetje Braam. In één van haar poten had ze een boek met toverspreuken en in een andere poot haar toverstokje. Wat wil je graag hebben, Driekesdroef? vroeg Brammetje Braam. Denk maar eens goed na. Ik zal het proberen, snikte Driekesdroef. Ik wil, ik wil graag... Ik wil graag een appeltaart hebben, alsjeblieft. En een appeltaart zul je krijgen, zei Theodora. Ze likte aan een poot en begon van achteren naar voren door haar boek met toverspreuken te bladeren. Even kijken, taarten, een vliegentaart, mierenkoek, een taart. Ha, ah, daar heb ik het appeltaart. Theodora zwaaide met haar toverstokje. Spinnenkop en slangenstaart, geef Driekesdroef een appeltaart, riep Theodora. Uit de punt van haar toverstokje kwam een volk van kleine sterretjes. Is het gelukt, riep Theodora en wreef haar ogen uit. Er zit iets aan mijn kin, riep Driekesdroef. O oh nee, domme Theodora, lachte Brammetje Braam. Je hebt hem een appelbaard in plaats van een appeltaart gegeven. Driekes Droef begon weer te huilen. Droog je tranen, zei Brammetje Bram. Theodora zal het nog een keer proberen. Wat wil je nog meer hebben? Driekes Droef keek naar zijn oude kleren. Zou Theodora me een nieuwe jas en broek kunnen geven? Vroeg hij. Dat zal wel lukken, zei Theodora. En ze zocht in haar boek en riep. Spinnekop en Mierenkoek, geef Driekes droef een nieuwe jas en broek. Er kwam een nog grotere wolk van blauwe sterretjes uit het toverstokje. Brammetje en Theodora konden Driekes Droef niet eens meer zien. Maar Driekes Droef zag zichzelf in het water van de rivier en riep: 'Oh, het is weer verkeerd gegaan, ik zal nooit gelukkiger worden.' En hij holde het bos in. Wat is er gebeurd, Theodora? vroeg Brammetje Braam. In plaats van een jas en een broek. Nou, kom op, wat heb je hem gegeven? vroeg Brammetje Braam. Een bloemetjesjurk, een schoen aan zijn muts en kant aan zijn onderbroek, giegelde Theodora. Hou op met lachen, Theodora, zei Brammetje Braam. Kom mee, we moeten drie keer droef helpen. Brammetje Bram rende het bos in. Hij kwam weer bij het bord aan het begin van het dal. En op dat ogenblik hoorde hij iemand heel hard schreeuwen. Oh, alsjeblieft. Nee, houd op. Het is drie keer droef, riep Brammetje Bram. Hij is het dal ingelopen en het klinkt alsof hij in gevaar is. Zonder verder na te denken, holde Brammetje Bram het dal in. Het geschreeuw werd steeds luider. Maar toen hij Driekusdroef eindelijk vond, kon hij zijn ogen niet geloven. Driekusdroef lag op de grond en schudde van het lachen. Want de takken van de bomen kietelden hem overal. <lacht> Alsjeblieft, hou op. <lacht> nu weet ik wat er op dat bord staat, zei Brammetje Bram. Pas op voor de kietelbomen. Eindelijk hielden de bomen op met kietelen. Driekes Droef stond op en veegde zijn tranen af. Alleen had hij deze keer moeten huilen van het lachen. Waarom moet jij zo lachen? vroeg hij aan Brammetje Bram. Hebben de bomen jou ook gekieteld? Nee, maar je ziet er zo mal uit in die jurk, lachte Brammetje Bram. Dat geeft niet hoor. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld... Want ik heb leren lachen, zei Driekes droef Maar zou Theodora me alsjeblieft weer mijn gewone kleren terug kunnen geven? Natuurlijk, zei Theodora. En ik zal proberen geen fouten te maken. Ze keek in haar boek, zwaaide met haar toverstokje en riep... Spinnenkop en sidder aan. Maak maak droef maar weer normaal. Nadat de wolk van sterretjes was verdwenen... Had Driekes Droef weer zijn eigen kleren aan. En toen zag Brammetje Braam onder een van de bomen een heleboel paddenstoelen. Brammetje Braam en Driekusdroef Droef plukten de paddenstoelen... ...en brachten ze naar Grootje Grutjes. Die bakten ze... ...en samen aten ze de paddenstoelen op met bruine boterhammen. Driekusdroef Droef gaf Grootje Grutjes een zoen. Ik ben zo gelukkig, zei hij... Want ik heb nu een paar echte vrienden gekregen.